Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije en Syrië is het na de aardbevingen nog steeds een behoorlijke chaos. Correspondent Mitra Nazar is in een sta stad in het zuiden van Turkije die zwaar is getroffen. Er zijn heel veel gebouwen ingestort. Mensen die aan het zoeken zijn naar overlevenden, dat zijn uh, vooral familieleden van mensen die weten dat hun... Uh, geliefden onder het puin liggen. En verder, ja, er is gewoon uh, veel paniek. Mensen lopen echt met hun ziel onder de arm door deze stad heen. Het is een beetje een spookstad geworden. Het lijkt echt wel een oorlogsgebied. Het Nederlandse reddingsteam zoekt in hetzelfde gebied naar overlevenden onder het puin. Ze hebben tot nu toe zeven mensen kunnen redden. In totaal zijn het minstens 9600 mensen omgekomen. Er gaat een streep door de nareisregeling. Het kabinet had die bedacht om het aantal asielzoekers dat deze kant op komt omlaag te krijgen. Door de regeling mocht familie van asielzoekers met een verblijfsvergunning niet meer automatisch deze kant op komen. Meerdere rechters hadden al gezegd dat dat niet oké okay is. Vandaag moest de hoogste rechter er naar kijken. Net als de rechtbanken in Amsterdam, Middelburg en Arnhem, oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak vandaag dat de nareismaatregel in strijd is met het Nederlandse en het Europese recht. En daarom wordt de regeling per direct geschrapt door het kabinet. Zo'n 1200 mensen krijgen daardoor alsnog een visum. En goed nieuws voor de liefhebbers van een heel specifiek filmgenre, namelijk horrorversies van kinderverhalen. Er komt een deel 2 van Winnie the Pooh, Blood and Honey. Daarin voelt Pooh zich verraden door zijn oude vriend Janneman Robinson. En er is natuurlijk maar één manier om dat op te lossen. Wraak. Nou, dit is dus de trailer van deel 1. Die komt pas volgende week uit. Maar volgens Amerikaanse media is er nu dus al besloten dat er ook een vervolg zal komen. Het weer, beetje hetzelfde als gisteren. Fris, maar wel overal behoorlijk zonnig. En het wordt vanmiddag 5 of 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 We hebben vandaag begonnen met Somebody to Love van Queen, gevolgd door Blondie met Dennis. En we gaan door met The Free Electric Band van Albert Hammond. Vanaf 1 februari mogen ze weer aan de slag om hun paviljoen het komende zomerseizoen op te bouwen. Hoewel er een stevige wind op het zand stond, waren toch alweer de eerste seizoenpaviljoenhouders op het zand te vinden. Ondanks het egaliseren van de grond door het bedrijf van de gebroeders Paap, was het toch even een strijd leveren met de wind. Bij strandpaviljoen Meijer legde de werklui alweer de fundering neer voor het paviljoen dat voor Pellers Hotel is gelegen eigenaar, Kees Meijer, kan niet wachten en zegt dat het eigenlijk ook gewoon noodzakelijk is. Want op 16 februari staan alweer de eerste reserveringen, zei hij over de bouw van zijn paviljoen. De wintermaanden gebruikten de meeste paviljoenhouders doorgaans voor het plegen van onderhoud in de loods waar het paviljoen ligt opgeslagen. En wij gaan heel toepasselijk door met Het Werd Zomer van Rob de MUZIEK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 Ik zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was gelegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen.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 20 uur per dag. This is ZFM. You've done it all.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 instrumentaal van de week. De Electric Indian was een studiogroep samengesteld en geproduceerd... door de Dovers zanger Len Barry, waaronder de bekende van... Daryl Hall en Hall Oates. Barry had interesse in de geschiedenis van de Indianen... en mogelijk geïnspireerd door het kijken naar de tv-serie... The Long Rangers als kind. Hier is de Electric Indian met Kim O'Saba...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 Cloudy. We gaan er natuurlijk de Beatles met Let It Be en we gaan door met Rose Garden Lynn Anderson I your I never you a rose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 I'm Just soon let you go But there's one Basiscursus voor laptop met Windows 10 of 11. In deze basiscursus bekijken we onder andere... teksttypen, bewerken, knippen, kopiëren, plakken, opslaan... ook op een USB-stick, etc. U neemt voor uw eigen laptop mee en een USB-stick. Drie lessen voor 33 euro... en het begint dinsdag de 14e februari. En het is dan 14, 21 en 28 februari... van 10 tot 12 uur. De locatie... Pluspunt, Zandvoort Noord. House for Sale van Lucifer... wordt iedere ouwe ouwe Platinum Nooit gelogen Nooit bedrogen Maar het is anders dan voorheen Wel als maatjes door één deur Maar mijn zonder kleur Ik voel me zo alleen Lege dagen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 waren de kast met woorden zonder woorden. Jouw verhaal, mijn verhaal. Luisteren naar elkaars verhalen en echte ruimte krijgen om jouw verhaal te delen. We organiseren een wekelijkse bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar. Plezier en verbinding. De kosten zijn 25 euro, inclusief koffie, thee met wat lekkers. Met de Zandpuntpas is er maar 20 euro. Informatie of aanmelden, neem contact op met l.oudendijk... at plus.zandvoort.nl plus of bel met het volgende telefoonnummer 06-3380-3279. 06 3380 3279. En het is dinsdag 14 februari tot en met 4 april van half 2 tot 4 uur middags. Dat is dus 8 keer. De locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. Tears on My Pillow Johnny Cash. I can't take it. I'm so So The times that we had before Oh, I remember And now my heart My very soul cries out for more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 Yellow River is een nummer opgenomen door de Britse band Christie. Het werd uitgebracht in 1970 en het werd de nummer 1 hit voor de band in Engeland. Het werd voor het eerst aangeboden aan de Tremolos, die het opnamen met de bedoeling voor het begin 1970 als single uit te brengen. Het werd uitgebracht op 23 april 1970 en werd een internationale hit... en bereikte in juni 1970 een week lang nummer 1 in de UK Single Charge... In de Verenigde Staten bereikte het de nummer 23 in de Billboard Hot 100. Hier is Christy met Yellow River. The sound of the 70s.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 Laat mij dan...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 all I have to say, suicide is painless, suicide it brings on many changes, changes, and I can take or leave it if I please, the sword of time will pierce our skins, it doesn't hurt. It's way on in The pain grows stronger Watch it break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 The all